Goedenavond, eh, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagenaar, Yvonne Hagenaar Atenband. en eh, Ik zeg het nog maar eventjes voor de goede orde. Ik eh, gebruik mijn meisjesnaam, of mijn, eh, ja, dat, mijn geboortenaam, daarachter om eh, niet eh, verward te worden met mijn dochter. Dat vindt zij ook niet zo leuk, denk ik. Eh, mijn dochter die dus ook eh, lezingen en... Eh, programma's maakt voor Indigo Soul Station, Edith Hagenai dus. Dus nogmaals, hele goede avond lieve mensen. Dus mijn naam is Yvonne Hagenaar waterband en ook welkom en eh, dank dat je, ja, dat je er vanavond eh, voor gekozen hebt om eh, naar deze lezing te luisteren. Nou ja, avond, ik zie dat ze ook wel eens deze lezing en deze meditaties van mij op andere dagen uitgezonden worden en eh, nou, dan, eh, dan zeg ik dan nu, eh, ik hoop dat je een uh, goede dag voor je mag hebben. En nou ja, als het ochtend is, goedemorgen, <laughs> maar het maakt helemaal niet uit hè, wanneer je dat ook hoort. In de tijd maakt het totaal niet uit wanneer je deze lezing hoort. Ze zijn niet gebonden aan een tijdsbeeld of een moment in het, uh, in, in het nu, ze zijn van alle tijden. Want wat dat betreft zou je die tijd als een uh, emotie kunnen zien. En uh, de, de lezingen zijn dus niet met die emotie uh, gemaakt. Wel met een ander gevoel. Dus met het gevoel van de liefde voor jou. Liefde om het met jou te delen. En jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Dat is jouw macht. Dat is jouw kracht. En uh, ja, hoe neem je ze tot je... Ga je er ook van uit dat het aan jou gericht is? Ga je er ook van uit dat het in liefde met jou gedeeld wordt? Ga je er van uit dat alles wat je hoort op een positieve wijze door jou wordt ontvangen? Ik ga daar wel van uit. Ik ga er van uit dat je het plezierig vindt om hier naar te luisteren.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 Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. En dat zijn woorden die je dan op een gegeven moment zegt, ik ben, weet je wie je bent, dan kun je dat ook hardop zeggen. Maar na verloop van tijd. is het toch anders geworden. Natuurlijk blijft het Ik Ben, maar het is een verbinden met alle mensen. Het is verbinden met iets, met de liefde in mijzelf, met het. met het Goddelijke in mijzelf, wat ook in de ander zit. En daardoor wordt het niet meer Ik Ben, maar. Een wij, een wijgevoel met alle mensen. Buiten mij, maar zeer zeker het gevoel in mij, waar ook alle mensen in zitten, in voelen. En laten wij beginnen met een verbinding te maken. Met het licht, het licht dat in jou zit, dat je dat groter maakt door die gedachte, om die verbinding te maken met het licht dat buiten je is. Misschien zie je de zon, misschien heb je een lampje aan of een kaarsje en kijk er hele eventjes in. Of misschien is het moeilijk voor je en kun je niet goed zien, dan kun je het visualiseren hoe je denkt dat een vlammetje eruit ziet. Zie dat voor je en breng dat vlammetje in je gedachten op een inademing naar jouw ziel. Die woont in jouw lichaam. Iets boven jouw navel. Maak die verbinding naar eens rustig in. En natuurlijk heb je erop gelet dat je je voeten stevig op de grond hebt staan. En ga, met, ga maar eens met die voeten zo stevig op deze aarde staan en verbind je met die aarde. De aarde waarop jij geboren bent. En niet zomaar. Maar wat jij degelijk van plan was, om hier jouw levensopdracht te vervullen. Om te doen wat je je voorgenomen had, voordat je naar de aarde ging. Dus zit op een stoeltje, of hal, dus op een stoel, dat is een halve eh, lotushouding. Of ga gewoon op je bed liggen. Of doe een lotushouding, als je dat allemaal kunt. Het maakt niet uit, het gaat om de intentie. En verbind je voeten met het middelste en binnenste van de aarde. Voel dat je daar contact mee kunt maken. Breng een lijn van jouw voeten naar het middelpunt van de aarde. Stel je voor dat daar een vorm is, precies in het middelpunt, en dat dat de Logos, de God van de aarde is. En dank die God, die Logos van de aarde, Dat jij leven leeft op deze aarde. Dat je dat mag uitwerken wat het goddelijke in jou uit wil werken op deze aarde. Wie je ook bent, wat je ook bent. Maak die verbinding eens in jezelf.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 Visualiseer het licht in jou. En het licht van het middelpunt van deze aarde. En ga nu stil naar je eigen innerlijk. En verbind je daar weer mee. En adem weer rustig in. Hou die adem even vast. En op een uitademing ga je terug naar je zin. Zo geef je erkenning aan het licht, aan de energie, de God in jouzelf. En voel dat je dat groter maakt. Ook jij maakt deel uit van het universum, van de aarde, van de planeten om je heen. Ook jij bent belangrijk hierin. Voel dat je de energie, het goddelijke, in jouzelf hebt. Ga daar naartoe. Zo eenvoudig is het dus. Jij kunt daar naartoe gaan, want het licht is er altijd. Zoveel duizenden jaren, zoveel honderden eeuwen, is je voorgehouden dat het net anders omging. Maar heeft dat niet met macht te maken? Macht die niet in jou zelf zit maar een macht van een ander over jou. Denk daarover na. Het is niet dat die God naar jou moet komen om jouw leven helemaal te veranderen en zodat jij het goed kunt hebben. Maar het is net andersom. Jij dient je daarnaar te richten. zelf. Daar gaan ook bijna alle meditaties over. Over die God, die energie, het licht in jouzelf. Dat je je bewust bent, dat je je daar naartoe richt. Daar gaat het alleen maar over. Je zou bijna zeggen, het is toch schandelijk geweest dat wij gewoon dit nooit geleerd hebben, maar dat het andersom geleerd was. Maar goed, we hebben nu in ieder geval goed begrepen dat het zo is dat wij ons dienen te richten naar het licht in ons. Want die God is altijd bereid om ons te helpen. Om ons bij te staan als wij ons daar naar richten. Hoe kan die God ons helpen als we ons daar van afwenden, van afkeren? Ik hoop dat je van de vorige lezing een beetje hebt genoten. Ik kan me herinneren, want ik heb hem teruggeluisterd en dat doe ik heel zelden, dat doe ik eigenlijk nooit. Dat eh, ja, ik een paar maal gekucht heb, dat is vervelend. Het enige excuus zou kunnen gelden. Dat je van een ene energie in een andere terechtkomt en dat het even toch een paar minuten tijd nodig heeft om weer te wennen in deze energie. Inderlijk zou je kunnen zeggen, maar je kunt je ook realiseren dat je hierdoor niets en niemand uit je evenwicht laat brengen. Maar dat geldt ook voor jou als je luistert. Want jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Laat jij je afleiden, laat jij je gek maken door een telefoon, een hoest, een te zacht woord of een te luid woord of wat dan ook. Dan kun je erover nadenken dat je misschien ook, veel irritatie of ergernissen of klaagzangen hebt over andere dingen in je leven. Terwijl als je de compassie kiest in je leven, dus vanuit de liefde denkt, dat je begrip krijgt of misschien nog wel respect krijgt voor de ander. Ja, hoe is het als je je uit je evenwicht, of gek laat maken, als je het niet geheel begrijpt? En als jouw hersens met het onderwerp, wat het dan ook is, van, laten we zeggen, een minuut geleden aan de haal gaan. En dat je daardoor niet meer duidelijk kunt luisteren. En dan meteen een... Oordeel hebt. Ik weet het niet hoor, ik, ik maak het niet mee, maar het zou toch kunnen? Als je je naar luistert, dan zou je eens bij jezelf te raden kunnen gaan. Ga je ervan uit dat de ander altijd in liefde tot jou spreekt. kun je ervan uitgaan dat dat wat je hoort in werkelijk in liefde aan je doorgegeven wordt in liefde met jou gedeeld wordt zodat jij als jij dat wilt op die wijze op jouw weg komt jouw pad, om daar te komen, om naar jouw vrede te gaan. Dat jij die vrede in jezelf begrijpt, kunt voelen, die vrede dus, die liefde. Het gaat er altijd om hoe jij met de dingen omgaat. Dat is jouw macht, jouw kracht. Jij bepaalt. Net zoals de ander altijd het beste uit zichzelf dient te geven. Dat is niet altijd zo. Maar ga er wel vanuit. Dan wordt het leven een stuk Eenvoudiger, dan kun je gemakkelijker vergeven. Dan kun je erover nadenken dat je zelf ook wel eens um, niet altijd vanuit de liefde spreekt. En daardoor begrip hebt voor de ander En jezelf kunt vergeven, daarvoor. Want als je jezelf vergeeft, kun je dat ook de ander. Het ging om de laatste zin in de vorige lezing, die ik nou, nog wel een keer wil herhalen, want ik schrok me eigenlijk weer helemaal een hoedje, want ja, zo'n uur vliegt voorbij. Dus de laatste zin die uitgesproken was, en die is toch wel heel belangrijk voor je. Als je weer Terug bent van waar je gekomen bent. Dus terug bent in jouw astrale wereld. En je kijkt om je heen. En je gaat naar die plek waar je je leven kunt overzien. Dat is een vrije wil overigens. Dat hoeft niet. Maar op de een of andere wijze word je daar naartoe. Ge, naartoe ge, um, getrokken. Het is alsof je alsof je het gewoon wel wilt. Want jij wilt graag zien hoe je leven hebt geleefd, maar vooral waar je de dingen anders had kunnen doen. En met anders bedoel ik, vanuit de liefde gedacht en gedaan had kunnen doen. Dat je anders had kunnen luisteren. Dat je je niet af had laten leiden... Door klaaggedachten, door verwachtingen te willen hebben, door irritatie en noem maar op. Dus dat je je niet af had laten leiden, dat je begrepen had dat wat tot je kwam uit pure liefde aan je gegeven was. dan besef jij zo dat het niet meer ging over hoe zwaar jouw leven is geweest en hoe anderen jou, naar jouw mening, hebben dwars gezeten, tussen aanhalingstekens, maar dat het er alleen maar om ging dat jij bepaalde hoe jij ermee omging. En dat zie je dan allemaal en hoor je allemaal als je terug bent in die astrale wereld. En je ziet dan dat jij bepaalde hoe je ermee omging, daar gaat het over. Daar gaat het om. Dat is waar jij meester over bent. Meester over jezelf in het kwaad denken? Of meester over jezelf in het liefde denken? Aan jou is de keuze van waaruit laat jij jouw denken komen. Het verbaast me iedere keer weer, dat er zoveel mensen zijn, als ik dit uitleg, dat het op de een of andere manier niet doordringt. Toch is dit een begin in het denken om los te komen van de emotie van een ander. Maar laten we dat hoestenis als voorbeeld geven. Natuurlijk heb je gelijk. Als je klaagt, het is niet gebeurd hoor, maar ik stel het nu maar even zo voor. Als je zegt dat je wordt afgeleid door het hoest. En ik neem dit alleen maar even als voorbeeld. Niemand heeft daarover geklaagd over een maar ik neem het maar gewoon even als, als voorbeeld. Lek voor me wel goed voor Ik weet even niks anders. Dus ja, je hebt dan gelijk als je daardoor wordt afgeleid. Maar ook dat laat je toe. Of niet? Daarmee wil ik niet zeggen hoor, dat ik eh, voortaan naar hartelust zal gaan hoesten. Hè. Maar jij laat die verwarring toe, of niet? Dus iedere keer gaat het erom, waar laat jij je gedachten uit voortkomen? Laat je je gek maken door de omstandigheden? Of blijf je bij jezelf, zodat jij bepaalt hoe je over de omstandigheden denkt? Zie, dit da Zie dat daar een wereld van verschil in denken zit. Daar zit 2000 jaar tussen. Met natuurlijk uitschieters van velen die dat begrepen hebben door de eeuwen heen. Dit geeft de macht aan jouzelf. Het laat je bij jezelf blijven. En inderdaad, ja, hier heb ik de laatste, de laatste lezingen, meditaties, zo je wilt, steeds over gehad, hè? hoe dat is als je terugkomt met je gedachten dat jij... Weet uit welke soort gedachten dit komt, het negatieve of het positieve. Ja, en dan zijn er nog gedachten die zich naar buiten richten en naar binnen richten, maar daar heb ik het dus nu even niet over. Dus alleen de gedachten waar je, waar je, eh, die je uit het negatieve of het positieve laat komen. Maar vaak heb je niet eens door dat het uit het negatieve komt, omdat je vindt dat je gelijk hebt. Nou, dat zeg ik nu, je hebt helemaal gelijk. En dan laten we het daarbij. Tenzij je hier werkelijk aan wilt werken, en echt van binnenuit het verschil wil zien. En daar, gaat dus, daar gaan dus veel van dit soort wezingen over, op dit moment. Omdat ik dus gemerkt heb, dat het bij heel veel mensen, toch een heel moeilijk punt is wel. Ja, ik wil niet zeggen dat het voor mij zo makkelijk is hoor. Ik heb daar heel lang over gedaan voordat ik dat begreep. Daarom begrijp ik het ook zo goed dat het voor velen het toch een, een moeilijk begrip is. Sommigen hebben het meteen door en sommigen niet. In hier komt het dus op neer hè. Hier komt het zo op aan, in deze tijd, nu zo, de eindtijd, in een oud denken. En nu een nieuw denken dat ons, sorry, dat ons, nou ja, nu al omringt. En vanuit dit denken is de wereld eenvoudiger. Zit je niet met al die muizenissen in je hoofd? nou, Moussenissen die allemaal te maken hebben met dat denken vanuit, dat, vanuit die illusie. En zo zie je dus dat er, en lijkt het wel dat er een, en dat is ook zo, dat er een scheiding lijkt te komen in de mensen die voor zichzelf kiezen. Wat wil zeggen, om het maars, wat makkelijker te maken voor je, om uit te leggen die de zegeningen in hun leven belangrijker laten zijn. Dus een scheiding tussen, dus tussen hen en die mensen die de nadruk leggen op de nare dingen in hun leven. En het gekke is, ze hebben het soms niet eens in de gaten. Je kunt het honderd keer uitleggen, maar ze blijven zo in dat denken steken, omdat. Ja, omdat omdat het veilig voelt. Omdat ze zich niet kunnen voorstellen dat er nog een keuze is binnen in jezelf om op een andere wijze te denken. Dus om vanuit de liefde te denken. Nou, als je daar dan over nadenkt, dan kun je erover nadenken dat we in... Uh, dat we dan op deze, nog wel in deze tijd, zeer aparte wijze met een diepere wijze van leven in aanraking kwamen. Juist doordat we de keuze in onszelf maken. Diep binnen in onszelf. Gewoon gedacht met onze hersenen. Kunnen we met die liefde spreken? Vanuit die liefde spreken. Met dat wat wij werkelijk zijn. We dienen alert te zijn dat we niet alles uit die irritatie laten komen. Dat zijn we zo gewend. Dat lijkt al helemaal normaal. Maar het is een irritatie die uit het ego komt. En het ego heeft nog nooit iets goeds voortgebracht. Alles wat goed is, komt uit jouw eigenlijke, diepe, innerlijke zelf. Wat zelf, dat een stukje God is. Dat zelf dat licht is, dat die onnoemelijke grote energie is, die daar deel van uitmaakt. Dat jij ook bent. En dat kun je niet vaak genoeg zeggen aan mensen. Ook mensen, vooral mensen die depressief zijn. Ik weet niet hoe dat is met mensen die manisch depressief zijn. Ik ken ze niet om me heen. Ik heb wel veel mensen meegemaakt die erg depressief waren. En dat, dat toen ze hierover hoorden, dat, dat ze zelf de verantwoording hebben om te denken. Dat het niet van een ander, andere vorm die ze gewend waren, dat ze daar niet vanuit hoefden te denken, maar vanuit een erge grote innerlijke schoonheid, ziel dat het een wereld van verschil voor hen maakte. Misschien heb ik het wel eens een keer in een van de lezingen genoemd, maar ik heb eens een keer met iemand gesproken die heeft twaalf jaar, ja kun je je voorstellen, ik, is dat niet te geloven, heeft hij heeft geworsteld met zijn eh, depressies. Pillen, artsen, nou, noem maar op, psychiaters, de hele met uit Opgenomen, ik weet niet hoeveel keer. En die komt met iemand in aanraking, die dit uitlegt. Gewoon in drie sessies. En dat dient ook genoeg te zijn. En de man heeft het gewoon begrepen. Zegt hij, hoe is het toch mogelijk? Ik begrijp het nu. Misschien hebben die twaalf jaar daartoe bijgedragen, hoor. Wie zal het zeggen? Maar het is in ieder geval, pas, meteen duidelijk. Het hangt ervan af, hoe open wil je staan? Wil je die liefde een kans geven binnen jezelf? Of blijf je maar doorzeuren in die illusie waarvan jij denkt dat het jouw leven is? Jij bepaalt. Niemand anders, niemand heeft daar macht over. Alleen jij. Het zijn jouw gedachten. Weet dat je niet dat ego, die illusie bent, dat masker bent. Je bent oneindig groot. Je hebt een licht waarvan je niet eens wist dat je het had. Als je het zou weten, en nu kun je het weten, dan maakt het je licht, dan maakt het je blij, gelukkig. Het maakt je warm. En het maakt dat je een glimlach om je mond krijgt. Ach, je was jezelf al zo lang kwijtgeraakt. Ben ik dat? Ja, dat ben je. Ja, het kan inderdaad lastig zijn om al deze toch zeer eenvoudige woorden in je op te nemen. Want het kan toch zomaar zijn, dat er achter deze woorden, als je ze begrijpt, misschien uren, dagen, misschien ook wel jaren van nadenken zit. Ook voor jou kan het in één keer begrepen worden. Toch spreek ik het uit. Toch spreek ik al deze woorden uit. Ik sla het ook niet over. En misschien toch ook weer wel. Want je kunt altijd op een punt... Op een punt in jouw evolutie deze zinnen, deze woorden tot je nemen. En verwerken in jouw leven van dit moment in het nu. In het misschien uitdijende nu. Jij bepaalt. En inderdaad, het verwerken van jouw leven, op dit moment, kan inderdaad lastig voor je zijn. Ik wil dat niet ontkennen. Misschien heb je het heel erg moeilijk. Maar misschien wil je erover nadenken. Om te bedenken dat het ook jouw onwetendheid is. Wat jou tegenhoudt. Om met die vrede in jouw hart te leven. Je bent er ook nooit schuldig aan. Dat je die dingen niet weet. Maar toch zou ik je willen verzoeken. Stel je eens op een andere wijze op voor wat de wereld aan goede dingen aanbiedt. Weet je, er is al zoveel onwetendheid. Daardoor zie je de werkelijke werkelijkheid niet meer. Misschien heb je wel afgesloten van die werkelijke werkelijkheid, dat wat jij wel bent. En dat leven dat jij wel kunt leven, vanuit dat licht dat jij bent. En leven dus zoals het leven geleefd dient te worden. Mensen hebben zich door de jaren heen laten vertellen hoe het allemaal was. Hoe ze moesten denken. Vanaf het begin, vanaf de tijd van het begin van het christendom. Of andere religies. Anderen hebben ons verteld hoe te geloven en hoe niet te geloven. Hoe te denken en hoe niet te denken. En op die wijze, door macht ingegeven, werden mensen bewust onwetend gehouden. Werden wij onbewust, nee laat ik het zo eens, werden wij bewust onwetend gehouden. Maar juist door die onwetendheid zijn mensen in de verkeerde dingen gaan geloven. Ja, vanuit die verkeerde overtuigingen hun denken gaan gebruiken. De duidelijke waarheid van wie jij bent. Het type zijn van jou, maar ook van anderen, is wat jij bent. Die waarheid werd jaren en jaren en jaren tegengehouden. Die mocht jij niet horen. Want je zou eens in jezelf gaan geloven. Want dan was het gedaan met de macht die anderen over jou hadden. En velen kregen het juk van onwetendheid op hun schouders het waren waarschijnlijk allemaal goede mensen, maar om anderen de werkelijke inzichten te onthouden, zou het toch werkelijk ontstellend genoemd kunnen worden. Zo zou je dat kwaad kunnen noemen, anderen onthouden van de waarheid en van onszelf van de liefde, van de vrede. Maar misschien waren het helemaal geen goede mensen. Misschien waren het wel mensen die de macht voelden van de illusie. En daarom de mensen vertelden dat ze, dat ze maar in de God buiten henzelf moesten gaan geloven. En zo is het gekomen, dat voor velen de God buiten hen lag. En zij lieten dat nog toe ook. Dat de God echt heel ver weg was en in de kerken was, of op een wolk hoog in de lucht. En nog steeds zie je de gebaren van mensen, dat als ze het over God, de hemel, hebben, dat ze nog steeds gebaar maken van boven hun hoofden. Het is vreselijk om anderen de waarheid te onthouden. Net zoals het vreselijk is om, de anderen, om anderen hun waarheid op te dringen. Crimineel zou je bijna zeggen, maar laten we dat niet zeggen, want daar zit toch wel een oordeel in. Hm? Maar als wij mensen in staat zijn om die onwetendheid los te laten, en te kijken en te voelen, en juist in deze tijd, nu het veel eenvoudiger is om te staan. Ik weet niet hoeveel boeken te koop hierover. E-mailprogramma's, eh, internet, nou, radioprogramma's op het internet. Dus als wij mensen in staat zijn om die onwetendheid los te laten en te kijken en te voelen, kunnen we binnenkomen in ons werkelijke zijn. Dan hebben we de maskers afgehaald. Van wie we dachten dat we zijn. De illusie hebben we losgelaten. Van wie we dachten dat we zijn. De, het ego hebben we losgelaten. Want we dachten dat we dat waren. En als we dat allemaal los hebben gelaten. Dan zien we de waarheid. De enige waarheid. Die ook iedere keer weer, hoe verder je gaat, een nieuwe waarheid is. Hè? Dus... Dus wat dat betreft is er nooit één waarheid, maar dan kom je tot een, eh, als je dit allemaal hebt losgelaten, dan kom je tot een waarheid die zo groot is, en waar je zo blij en gelukkig van wordt. Ja, dat is ook zo. Dat is niet de enige waarheid. Iedere keer als je trilling verandert, als je bewustzijn verandert, dan kom je in een andere, andere, eh, andere, waar dan zie je een andere waarheid. In elk bewustzijn ligt weer een andere waarheid. We werkelijk in staat zijn om ons eigen licht te zijn, dan keren we terug naar onze basis, naar onze bron. Dan begrijpen we dat we de ander willen behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden. dan ervaren we dat de dood niet bestaat, dat het niet alleen maar om dit leven gaat, dat dit leven niet het enige leven is. Dat het leven doorgaat in andere dimensies, in andere vormen en dat we, daar Als we daar weer gekomen zijn en het geweldig terug kunnen hebben met het leven dat we dan leven. Maar dan weten we wel dat het leven is. Het leven was, het leven is en het leven zal altijd zijn. Dat is dus dat we het inzicht kunnen krijgen wat er bedoeld wordt met het Christus bewustzijn. Ja, het is werkelijk zo eenvoudig. We hoeven ons slechts af te sluiten van de buitenwereld, om in onze binnenwereld te treden. Je sluit een deur en je maakt een andere deur open. Daar, in die geborgenheid, jouw geborgenheid, in de verborgenheid van je eigen zelf, daar hoort God het licht, die energie, dat wat jij bent, die hoort jou. Daar is ieder mens toe in staat. Niemand uitgezond. Ook al heb je nog zulke vreselijke dingen gedaan, je kunt altijd hiertoe besluiten. En het is nog makkelijk ook, eenvoudig, zoals het ook bedoeld was, zoals het leven ook bedoeld was. Ja, en dan kun je erover nadenken dat al dat andere, hè, dus wat uit de illusie komt en eh, wat van je ego komt, wat de maskers op heeft, waarvan jij dacht dat het het leven was, maar dat het leven totaal niet is, maar een illusie van het leven. Ja, wat dat andere betreft dus, hè, kun je toch wel een zekere bewondering voor opbrengen. Voor de doctrines die zich genesteld hebben in het denken van mensen. Hoe is het mogelijk dat de vrije mens, de altijd vrije mens, die hier op aarde leeft, met de wet van de vrije wil, hoe is het mogelijk dat die vrije mens dit toegelaten heeft? Daar kunnen we niemand de schuld voor geven. Daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. We hebben het laten gebeuren. En dat besef hebben we eindelijk door. De ander is nooit schuldig. Zonder de nacht, geen dag. Het gaat om bewustzijn. Niet anders dan bewustzijn. Want, want eerst was er chaos nodig. Chaos, verwoesting blijkbaar ook. Om daarna tot het licht te komen. Om tot transformatie te komen. Want het één... Kan niet zonder het ander, zonder nacht geen dag. Zijn we in staat te beseffen dat dat wat wij zijn: de ziel, ons innerlijke zelf, de bron, het stukje God, de energie, dat is wat tot in de Allerhoogste regionen van het universum, van alle universa doordringt. Dat wij hier op aarde, waar wij nu ons leven leven, een uitzonderingspositie innemen in het totale universum. Op deze aarde, waar het lijden zo tekenend is. Waar de mens het meest leert van zijn lijden. Waar de mens eindelijk zichzelf leert kennen. En juist door dat lijden. Dus dat wij hier op Aarde kunnen beseffen. Dat als wij teruggaan. Teruggaan naar waar we vandaan kwamen. Beseffen dat we dan gewoon doorleven. Gewoon. Ja, want we zijn wie we zijn en zien tot onze verrassing dat we nog steeds doorleven. Het leven gaat gewoon door. We zullen de mensen, de zielen ontmoeten die ons weer verder helpen. Als ze zien dat we in de, in de verwarring aangekomen zijn na onze dood, om het maar zo te noemen. We zullen voelen de sterke energie die ons laat gaan naar waar we heen willen, waar we heen willen gaan. Ook al weten we van tevoren niet... Waar we heen wensen te gaan. Maar met een diep gevoel van verlangen. En een diep gevoel van deelnemen aan het leven. Zullen we onze weg vervolgen. Misschien heeft deze lezing ertoe bijgedragen dat het belangrijkste is dus om anders te denken, vanuit de liefde te denken en je te richten naar het goddelijke. Misschien heeft dat ertoe bijgedragen. Heel graag ga ik daar volgende week. Ja, ik weet nog niet hoe hoor. Maar volgende week weer mee verder. En dan zou ik iedereen weer heel hartelijk willen danken. Voor het luisteren. Bedankt daarvoor. Bedankt dat ik dit kon zeggen. Wat ik wilde zeggen. En mocht je het nog een keer willen horen. Dat kan allemaal. Alle wezens zijn te horen. Via mijn website www.yhra.nl En dan eh, kom je op een hele leuke website design. d i z -lange -i -n .nl. Moet je toch even een kijkje nemen. En die is van Marja Oosterman Daar doe ik de zondag, de tweede zondag in de maand mee. Eh, met een eh, gesprek. En eh, ze heeft alle gesprekken en alle lezingen. Hier alle 170, nou het zijn er eigenlijk nog wel meer, opgenomen. Uh, en die staan allemaal op een, uh, op een wereldarchief. Nou, dat vind ik ontzettend leuk en ik zie dat daar uh, best naar geluisterd wordt. Ja, dat is toch, wel, is toch wel wat. Of dat geluisterd wordt in ieder geval gedownload. Dank nogmaals, uh, lieve mensen, heel erg bedankt voor het, uh, voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer off